De militairen zijn gelegerd op basis in Duitsland en Italië. Het gaat onder meer om twee infanteriebrigades en een luchtmachteenheid. Na hun vertrek blijven er nog zo'n 70.000 militairen over... verspreid over heel Europa. Op het ABN amro tennistoernooi in Rotterdam is Jesse Kalung uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde met 7-6 en 6-3 van de Servier Victor Troitski. Kalung was de laatste Nederlander die nog in het toernooi zat.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 NCRV Casa Luna Frank Dumas Welkom terug in het tweede uur van Casa Luna. Het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Carolien van Tullem, directeur van World Granny. Een Nederlandse uh, organisatie die zich richt op uh, uh, ontwikkelingslanden en daar prachtige dingen doet. Uh, ik lees even een mailtje voor van Edith. Uh, Theo en Teo schrijft: Je gast heeft een prachtige site en het is de moeite om deze te noemen absoluut waard. Www.worldgranny.nl Ik ben ook erg indruk van de activiteiten van Omroep Max, die vooral in Oost-Europa ouderen in erbarmelijke omstandigheden ondersteunt. De toon is niet altijd je dat, maar de ondersteuning is geweldig. Als je onze voorzieningen ziet voor onze Oude Dag naast die van de ouderen in Oost-Europa, dan kun je gelukkig worden met elke ondersteuning die je kunt doneren aan deze activiteiten van Omroep Max. Ik ben op vakantie geweest in Kiev en zag hoe de ouderen aan de straat zaten. In de kou met niets anders dan een kistje om daar vijf tomaten te verkopen. Bittere armoe en kou. Weinig of totaal geen medische voorzieningen. Vaak geen onderdak. En wie weet wat er nog meer achter schuil gaat. Ik heb hier geen enkel belang bij. Of je moet mijn solidariteit als belang zien. Goed, Ellie Theouwen. In het eerste uur dit hebben we het gehad over de oude dagvoorziening in Nederland... en in landen waar het een stuk minder goed geregeld is. Ik wil in dit tweede uur graag met u praten over hoe wij omgaan met onze oude mensen. We hebben de neiging om oude mensen weg te stoppen in rust- of verzorgingstehuizen... Dat is niet waar, zegt Carolien van Dullemen. Dat doen we eigenlijk maar in afnemende mate. Maar de vraag is ook eigenlijk hoe u daarmee omgaat. Wat doet u? Op welke manier zorgt u voor, voor uw ouders? Wat voor rol speelt u in hun leven? En wat doet u of wat deed u met hen? Bel ons op het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar kazeluna.ncv.nl, via Facebook, facebook.com slash Twitter en kan, hashtag Dumosh. De vraag is dus, hoe gaat u om met uw ouders of oude mensen? Wat doet u voor hen? 0800 1121. Met het liedje Juju, het album Low and Grin. Gaat u in CD van oktober 2011, derde album van deze Nederlandse singer songwriter We hebben het over de vraag hoe, hoe jij omgaat met oude mensen. Wat doe jij voor je ouders of voor andere oude mensen? Wat voor rol speel je in hun leven? Wat doet of deed je met hen? 0800 1121 is ons telefoonnummer. En daar belt ook Mijndert op. Mijndert, goede nacht. Ja, goede nacht. Wat doe jij, of wat eet jij? Uh, wat doe ik voor mijn moeder? Um, nou, mijn moeder is uh, 61 jaar. En uh, is altijd een hele goede gezondheid geweest. Uh, hele fitte vrouw, vitale vrouw. Die ook uh, eerlijk gezegd van voor ons kinderen uh, af en toe uh, zorgde. Als het zo uitkwam. En in april vorig jaar is zij aangereden. Uh, door een auto. Ehm... Uh, met als gevolg dat ze nu ernstig hersenletsel heeft. En nu in een verpleeghuis woont. En uh, ja, eigenlijk niet meer uh, voor zichzelf kan zorgen. Geen overzicht meer heeft. Nou ja, gewoon niet meer de vrouw is die ze altijd geweest is. Ja. Um, en, uh, maar wat voor beroep doet het op jou? Um, ja, eigenlijk ben ik nu een beetje voor mijn moeder aan het zorgen. Uh, ja, ja, toch ga haar... Ja, belangen behaarder. Ik niet alleen hoor, maar samen met mijn broer natuurlijk, nog een uh, jongere broer. Um, ja, van alles. Um... En jouw vader? Mijn vader uh, leeft helaas niet meer. En dat is eigenlijk wel een triest verhaal. Mijn vader is uh, maar 57 jaar geworden. En uh, is altijd uh, op, op, ja, op zijn 38 ste heeft hij leuk gekregen. En uh, sindsdien. Ja, hij is behandeld en uh, uiteindelijk wel van leukemie afgekomen, maar uh, de chemokuur uh, nou ja, hadden een dusdanige aanslag op zijn gezondheid gedaan. Ja, dat hij eigenlijk altijd daarna heel beperkt gebleven is, een hele slechte conditie. En mijn moeder heeft eigenlijk altijd voor hem gezorgd. En uh, ze heeft meer goed huwelijk gehad. En na een tweeënhalf ja ja, jaar geleden is mijn vader dus overleden, waarna mijn moeder een ander houdproces in gegaan is. Waar ze eigenlijk net weer overheen gekomen, ja... Nou ja, ze kreeg eigenlijk net weer een beetje de energie om, om weer een beetje aan de leuke kant van het leven te denken. Ja, toen is haar dit ongeluk overkomen. Ja, uh, nu zit zij in een verzorgingstehuis, zeg jij? Nou, in een verpleeghuis. In een verpleeghuis. Um, ja. Hoe vaak ben je bij haar? Uh, ja, helaas is dat niet vaker dan één keer in de week. En wat kan je voor haar betekenen dan? Op die momenten? Nou, meestal probeer ik dan wat langer te blijven. Uh, ik ben zelf uh, ook verpleegkundige van beroep. Dus meestal zoek ik een moment uit dat ik bijvoorbeeld haar even uh, uit bed kan halen. En dan, uh, ja, dat ik haar dan gewoon zelf even verzorg. En dat dan gewoon in een, uh, ja, rustig tempo, geen haast. Daarna een kopje thee drinken, een kopje koffie. Even naar buiten gaan, een spelletje doen. Uh, ja, proberen wat er mogelijk is. Dat is, dat is heel erg zoeken. En hoe goed is jouw moeder bij? Ja, dat is een hele moeilijke... Uh, dat vind ik zelf ook heel erg lastig. Mijn moeder is, uh, is, is, is, is wakker. Uh, ze weet wel van de situatie. Maar de, de emotie erbij, die, ja, die is daar niet meer zo. He, ze was een, iemand die zich altijd enorm goed uh, verbaal kon uitdrukken. Die ook, uh, uh, ook enorm goed kon praten over, over ja, de situatie, over de dingen waar ze mee zat. ja. En, en dat is helemaal weg. Ze kan nog wel praten. En, en, sorry? Ze kan nog wel praten. Ze kan nog wel praten, inderdaad. En af en toe vraag ik ook wel eens aan haar van vind je het nog wel leuk om te leven? En dan, dan ja. Jeetje. Ik krijg echt dat... een antwoord op. Jeetje, dat lijkt me een hele zware vraag voor een, een, een zoon om aan zijn moeder te stellen. Ja. Nou ja, goed, ja. Ja, ja tuurlijk, ja. Ja, toch? Ik heb eh... een vraag. Je zou je rot schrikken als het antwoord nee is. Nou ja, dat zou me niet verbazen als het antwoord nee is. Weet je, mijn moeder heeft altijd gezegd van. Om, ja, met name ook omdat zij uh, de situatie met, uh, met mijn vader meegemaakt. Heeft ze altijd wel gezegd van. Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen. Hè, zo, zo worstelen met mijn gezondheid. En ze heeft wel eens gezegd van. Als ik bijvoorbeeld borstkanker zou krijgen. Dan, ja, dan weet ik niet of het van mij allemaal nog wel zou, zou hoeven. Hmm. Mm -mm. Ja, maar goed, ja. Hier had ze natuurlijk nooit op gerekend. Maar kun, kun je, ja. praat jij met jouw broer of misschien wel met je moeder over een, een, een ander scenario? Dat op het moment dat je moeder zegt van nou, ik zie het niet meer zitten, wat dan? Praat jullie erover? Ja, dat praat natuurlijk wel naar je over. Maar ja, je, je kunt er niet zoveel mee. Nee, nee. He, want, want ja, stel dat ze, dat ze zegt van ja, van mij hoeft het allemaal niet meer. Maar ja, weet je, als ze zou zeggen van mij hoeft het allemaal niet meer... dan zou dat wel betekenen dat ze wel... Uh, ja... Maar kun je dan, dan meer aan rouwverwerking doen en dan kun je meer gaan kijken wat er allemaal wel kan, dan, dan nu, nu. Nu is het eigenlijk de situatie dat ze, ja, ze zegt ook heel graag dat ze, heel vaak geeft ze aan dat ze op bed wil. Hè, om, om, ja, s'avonds op een uur of, of, nou, soms om vijf uur s middags begint ze om te vragen wanneer ze op bed mag. Ja. En ik denk gewoon ook omdat dat voor haar wel een, een ja, in een beter een fijne plek is. Dan kan ze een beetje doezelen. En ik, nou, ik denk natuurlijk ook wel dat door het hersenletten dat ze gewoon ook wel echt heel snel vermoeid is. Ja. Maar ja, het, het is gewoon heel lastig, weet je. Uh, soms denk ik van, joh, hoe, hoe voel je nou echt, weet je. Is dat nou, ja, ik zie het niet zo vaak meer lachen. Dat uh, is eigenlijk heel zelf. Maar ja, goed, ja, misschien gaat het voor allemaal wel. En is er meer projectie van mijn kant. Dat ik denk van, goh... Het hmm. lijkt me vreselijk. Heb je overwogen om je moeder in huis te nemen? Ja, dat heb ik overwogen, ja. Ja, maar dat kan niet. Waarom niet? Ik heb wel, ik heb wel met kerst heb ik haar uh, uh, bij mij thuis gehad. En uh, een, uh, een, een weekend tevoren ook, om te kijken hoe dat zou gaan. Uh, en, en ja, dat, dat ging, ging eigenlijk wel aardig. Maar goed, het, het, ja, ik kan haar niet naar huis nemen. Dat zou een... Uh, een te grote belasting voor mijn gezin zijn. Ik heb ook al drie kinderen. en uh, Ja, dat gaat niet. Nee, want je moeder heeft gewoon ja. eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig. Ja, absoluut. Ja, ja. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit, dit openhartige verhaal. Dank ja, voor bellen. Dankjewel. Ja, nou, leuk dat ik even in de uitzending mocht komen. Ja, dankjewel. En alle goeds. Dankjewel. Prima, hoor. Dankjewel. Dag. dag. Mijn vraag aan u is, uh, hoe gaat u om met, uh, met uh, uw ouders, uh, met ouderen? Uh, wat doet u voor hen? Wat verband heeft u met hen? En uh, nou ja, goed, hoe, hoe, wat voor rol spelen zij in uw leven en u in dat van hen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Ons gratis nummer is 0800-1121. Mailen kan ook naar kazeloenen.ncv.nl verder uh, Facebook, uh, facebookcom Kazeloene. NCV of Twitter, een hashtag Dumosh. Dus Hoe gaat u om met oude mensen? Wat doet u voor hen en wat doen zij voor u? 0800 1121. Hoe hard ik ook probeer, ik kan het niet verpakken in lieve woorden of een mooi verhaal. Ik ben gewoon blij.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 Zonder jou om me heen Onze tijd is geweest Jij held en ik vier feest, Slingers en ballonnen Mijn leven is begonnen Slingers en ballonnen Mijn leven is begonnen Ik kijk terug en zie Dat je nooit echt hier was Ik ken je niet en zal dat ook niet.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 Zingers en Ballon heet het liedje. Esther Groenenberg was dit van haar eerste cd. Er is inmiddels een nieuwe cd uit van haar. Het blijft een hele leuke artiest, Esther Groenenberg. Leuke muziek. Ooit was het trouwens het liedje O Meisje waar ze mee doorbrak. Als u denkt waar ken ik die naam van, dan is het vast en zeker daarvan. We hebben het over de vraag hoe u omgaat met de oude mensen. Wat doet u voor hen en wat doen zij voor u? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Annette, nacht. Goedenacht. Mag het wat zeggen. wil je weten? Je mag het zeggen. Wat je... Jij zorgt voor jouw moeder? Ik zorg inderdaad al uh, vrij lang voor mijn moeder. Mijn vader is in 1984 overleden. Toen was mijn moeder nog heel goed uh, in staat om ook voor zichzelf te zorgen. Maar toen hebben wij, mijn man en ik hoor, niet alleen ik... maar uh, hebben, hebben haar echt letterlijk opgenomen omdat het heel moeilijk voor haar was. En de laatste twaalf jaar ja, kan ze eigenlijk heel weinig en uh, zorg ik voor haar... En dat is eigenlijk met super veel plezier. En ik, uh, ik, heb, ik hoor vaak erg veel klachten om mij heen. Ik heb veel vriendinnen, omdat ik, ik ben 63. Mijn vriendinnen zijn uh, ook rond die leeftijd soms wat ouder. Ik hoor vaak heel veel problemen met moeders. En, uh, Hoe oud is uw ik, moeder? Pardon, wat zeg je? Hoe oud is uw moeder? Die is, uh, als het goed wordt, uh, in maart zal ze 92 worden. Dat oh. hopen we allemaal nog te blijven. Goedemorgen, zeg... Dus, uh, ja, dat is een mooie leeftijd. Dat hè? is zeker ja. een mooie leeftijd. Ja, dat is zeker een mooie leeftijd. En mijn moeder en ik hebben, uh, dat is waarschijnlijk ook iets wat uh, ons erg gevormd heeft samen. Toen ik tien was, waren we op vakantie en wij zwommen samen en zij is overvaren door een motorschaaf die in Italië is in het ziekenhuis beland. En heeft ik geloof wel zes weken levensgevaar verkeerd. En toen heb ik als klein kind ervaren van wauw, nu gaat misschien mijn moeder dood. En dat was een heel raar... Uh, ja, je bent heel klein, dus je kunt het nog niet zo bevatten. Maar je realiseert je wel heel goed dat er iets ernstigs gebeurt. Ja, een mo motorscavie, is dat een motorboot? Ja, dat is zo'n zo, zo zo motorboot die met zo'n punt woeft heel hard omhoog gaat... en dan overal overheen vaart. Okay. En dus ook over mijn moeder. En uh, dat, dat was... Uh, nou, dat, dat heeft eigenlijk uiteindelijk zowel bij mijn vader als en mijn moeder samen als bij mijn moeder en mij, een, een, een hele aparte band gekweekt... omdat je ja eigenlijk op het punt hebt gestaan om iemand te verliezen. Want dat, was, dat, dat, dat had ook heel goed gekund, Het is dus gelukkig niet gebeurd. Ja, maar was die en, gebeurtenis voor u bepalend... voor de beslissing om uw moeder ook in huis te nemen later? Nee, ik heb haar niet in huis genomen. Het is wel zo dat wij heel vlak bij elkaar wonen. Dus het is wel heel makkelijk te behappen met... natuurlijk ook met thuiszorg, hoor. Want ik doe dat echt niet alleen. Maar... Uh, de, de, dat, uh, dat is wel de, trouwens de grens van het in huis nemen. Dat hebben we ook met elkaar besproken, mijn moeder en ik. Van, uh, dat, dat, daar ligt de grens, dat doen we niet. Omdat uh, zij weten dat ook. Je hebt een eigen gezin en uh, ja, je, je wilt ook nog een beetje eigen leven hebben. Ja. Maar zoals het nu gaat, uh, ik, ik bedoel, als ik het loop, ben ik in drie minuten of vier minuten bij haar... En, uh, dus wat dat betreft is, is dat de afstand natuurlijk geen enkel probleem. Ja. Ook alle tijd, dus het kan ook heel goed. En hoe maar vaak bent u zelf... bij uw moeder? Nou, ik ben in ieder geval bij haar drie keer per week. En uh, daarnaast, als ik er niet ben, dan is er telefonisch contact. En uh, dus ik moet erbij zeggen dat mijn moeder inmiddels, en dat is kort hoor, maar ik zeg maar de laatste 2,5 jaar zwaar Alzheimer heeft. Dus dan, dat maakt de zaak wat minder Maar nog steeds makkelijk. woont zij zelfstandig? Ze woont, nou, dat, dat, dat, dat hadden wij ook beloofd. Toen, uh, we hebben beloofd, mijn man en ik, hij doet alle administratie... en ik doe de nou, bij haar zijn, boodschappen, was. Nou, je kent wel... dat soort flauwekul, maar dat doe ik dan. En uh, we hebben beloofd dat zolang het kan... maar dat de grens ligt, ligt dus inderdaad van dat ik niet bij haar ga wonen... of zij bij ons, want dat zou te ingrijpend zijn... En, uh, dat, maar dat maar u zegt, zelf u, uw moeder heeft al 2,5 jaar Alzheimer. Dan, dan zal het inmiddels wel in een gevorderd stadium zijn. Uh, ja, en dan dat, is zelfstandig ja. wonen, lijkt me wel uh, steeds moeilijker aan het worden. Nou, dat hangt er vanaf. Zij is heel. Um, nou, ze, ze zit gewoon de hele dag. En daar is ze blij mee. Ze, ze is ook, dat, dat is heel grappig. Want ik heb altijd het idee gehad dat als mensen zo. Als je Alzheimer krijgt voor mezelf het idee van dat je denkt van nou jezus jongens, voor mij hoeft het dan misschien niet meer. Ja. Maar ze is heel gelukkig met wat ze nog wel heeft. En dat uit ze ook. Dus als ik er ben, is ze ook blij. En dat geeft natuurlijk wel... Uh, maar ze herkent u ook, ook uh, Oh ja, ja, ja. Nee, nee, zo erg is het nog niet. Ze, ze weet absoluut wie ik ben. En uh, ze is ook altijd ontzettend blij als ik kom. En dat, dat, maakt het, nou, dat maakt het ergens heel mooi. Maar en... hoe gaat dat straks verder? Want u zegt, uh, u beide heeft haar beloofd uh, dat, dat ze zelfstandig zal kunnen blijven ja. wonen. Maar die ziekte, die, die, die, die vreet natuurlijk alleen maar verder. Mm -hmm. Dat is natuurlijk zo. En je hoopt als je dan, ja dat klinkt uh, nu heel hard wat ik zeg. Je hoopt dat ze op het moment het hoofdje erbij neerlegt voordat ze... Ja eventueel niet meer in staat is om alleen thuis te blijven ja, wonen ja, en die ja. kans is er natuurlijk ook, ja. maar daar hopen we op en daar kan gelukkig tegenwoordig, zeker als je een goede huisarts hebt die dat ook begeleidt en die dat ook begrijpt, kan er wel heel veel in dit land. Ik vind dat wel heel mooi. Wat dat bedoelt u daarmee, euthanasie? Nou, dat je, nou, nee, nee, nou, euthanasie ook, maar daar heb ik het niet direct over, maar dat zou eventueel ook nog kunnen, maar. Uh, nee, dat, dat, ik, ik hoor wel eens dat, die, uh, dat dat hele medische circuit bij ons, dat dat allemaal zo achteruit gaat. Maar als ik kijk wat ik voor hulp krijg vanuit mijn huisarts en... Uh, ook van de thuiszorg. En als daar er, er, er, er ligt dan een boek. hè dat, Daar schrijft iedereen die daar komt van de thuiszorg zijn verhaaltje. En ik lees dat. Ik schrijf daar zelf regelmatig wat in wat mijn bevindingen zijn. We komen ook één keer in de zoveel maanden even bij elkaar. Om te kijken van jongens, wat kan er beter? Of wat gaat er slechter? Wat moeten we eraan doen? Dus er is heel veel overleg. En dan denk ik, omdat ik wel eens hoor dat uh, medische voorzieningen in dit land dan, dan een beetje... Nou, onderschat worden in mijn... Misschien is dat ook wel elders zo. Ik heb, ben misschien gelukkig dat ik... Uh, ik, ik woon in Bentveld, valt, valt onder Zandvoort, ja. uh, gemeente Zandvoort. Dat, dat het daar dan misschien beter is dan elders, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wat, wat mij betreft, de hulp die ik krijg om mijn moeder thuis te kunnen houden... Nou, dat is gewoon geweldig. En die jongens en meisjes die dat doen, die doen dat uh, over het algemeen met heel veel liefde en uh, overleg en ik ben daar heel ja daar ben ik echt heel blij mee ja, maar ik, ja. ik vind het ook heel mooi om het te kunnen doen het is een uh, ik weet dat het een afscheid aan het worden is want ik weet ook dat het niet zo heel lang meer waarschijnlijk zal duren zoals het nu is maar dan is dat ook zo mooi dat je kan ja je hebt alles alles kan je bl blijvend bespreken je, als er dingen zijn die zijn niet meer bevat oké okay. Ja, maar ja. ze heeft natuurlijk over vroeger, kan zij, heel, zij vertelt mij nu nog steeds verhalen van vroeger, want dat is wat ze wel weet, die voor mij zelfs nog nieuw zijn. Dat lange termijn geheugen, dat doet het nog uitstekend. Ja, nou dat, ja, precies, daar wel. Ja, <laughs> korte, ja. termijn, korte termijn is niet meer is aanwezig, maar goed. De, ja, maar goed. Maar de rest, de rest Annette, gaat dan nog heel goed. hartelijk dank. Dank voor het bellen. Heel graag gedaan. En wanneer ga je ja, weer naar je moeder toe? Wat zeggen? Wanneer ga je weer? Morgen. Oké, okay, goed. <laughs> ja. Oké, okay, dank. En, en, en prettige nacht toch? Dankjewel. Oké, okay, en een fijn programma verder. Dag. Paul, ja. uh, dit verhaal van Annette uh, heb jij uh, gehoord, neem ik aan. Jazeker, maar ik heb op een gegeven moment. Uh, <laughs> ik vind het een heel mooi verhaal. En um, ik sluit er een beetje op aan. Uh, 25 jaar geleden is mijn moeder overleden. En uh, waar woonde, uh, mijn vader en ik woonden vlak bij elkaar. Maar ik ging iedere dag gewoon even een half uurtje, even, even, een, even een kop thee of, even, of, of koffie... Ja. Gewoon even om te informeren en te kijken van of alles goed ging. En dat heb ik tot aan uh, twee jaar terug heb ik dat uh, gewoon vol kunnen houden. En toen overleed mijn, uh, mijn vader. Dus voor mij, ik viel in een, in een heel uh, diep gat. Maar waar ik eigenlijk voor bel, um, je kunt pas echt goed voor je ouders zorgen als je bij uh, dicht bij elkaar in de buurt woont. Maar dat merk ik gewoon in de laatste jaren, dat heel veel kinderen door hun baan of door hun studie verder van, uh, verder van huis wonen. Ja. Dus het was steeds moeilijker om voor je ouders te zorgen, zoals wij dat uit het verleden gewend zijn. Ja. Ja. En wat uh, jouw gast in het vorige uur zei over dat uh, kangaroo wonen. Mm -hmm. Ja, ik kom zelf uit een, uh, uit een boerendorp. Ja, dat kende ik 30 jaar geleden al. Dat uh, opa en oma ergens in een... Uh, uh, in een uh, ik wil het niet zeggen, in, in een hokje. Maar er werd inderdaad een ruimte gecreëerd... om uh, opa en oma dicht bij elkaar te hebben uh, wonen. Ja. Dus zo nieuw is dat kangaroo wonen eigenlijk niet. Oh nee, nee, nee, dat geloof ik onmiddellijk. Ja. Het is een soort terugkeer van vroeger weer eigenlijk in feite, toch? Ja, inderdaad. Want als je gaat kijken op het platteland, bij iedere boerderij staat wel een klein woningje waar uh, de, de de vader en moeder of de in ieder geval waar de ouders wonen. Ja. En dan woont inderdaad, de, de zoon of dochter woont in het hoofdblijf en de en um, de opa en oma die wonen in dat kleine, in dat kleine bijgebouwtje. Ja, ja. Dus dat is zo, zo nieuw is het niet. En inderdaad door de vergrijzing denk ik dat dat ook steeds meer gaat, uh, gaat gebeuren. Maar ja, de ruimte wordt ook steeds minder. De ruimte om dit soort dingen te doen bedoel je? Om een, uh, iets ja. bij te bouwen? Ja inderdaad. En gemeenten worden ook steeds uh, kritischer op wat, wat je allemaal bij een, bij een boerderij bouwt. Och, ja, jassus, daar zeg je wat. Dan krijg je weer met allemaal regelgeving te maken. Ja, juist inderdaad. En dat is... Uh, uh, uh, uh, in het verleden was het zo van... Ja, zet maar neer. En uh, het is goed. Maar nu krijg je met uh, de welstandscommissie te maken. En weet ik wat voor uh, commissies allemaal. Dus het wordt ook voor... Um, het wordt ook steeds moeilijker. Ja. En inderdaad, uh, als je bij elkaar gaat wonen... Ja, uh, lukt dat allemaal nog? En werkt het dan? Want je moet allebei in gaan leveren... Als je bij elkaar gaat wonen. Ja, ja. Ik en en dat is, dan is de vraag van... Kun je dat en wil je dat? Precies. Nou ja, goed. Ik wil je, ik wil je hartelijk danken, Paul, voor jouw verhaal. Ja, ja graag gedaan. En dan kan ik uitzending verder. Oké, okay, dankjewel. Okay, dag. 0800-1121 is de telefoonnummer van uh, Kazuduna. Als u wilt vertellen over de zorg voor uw ouders, hoe u dat gedaan heeft... of hoe u dat misschien nog wel tot op de dag van vandaag doet. Um, vader Wa Tulp schreef mij een mailtje en zei, schreef, dit is wat zij schreef. Helaas is mijn prachtige vader vorig jaar op de dag van de lente 21 maart verongelukt op 63-jarige leeftijd. Mijn vader deed ongelooflijk veel voor mij. Hij sprong bij mij alles bij. Mij bij alles bij. Zo, zo staat het er. Ik werk de hele week en ben alleenstaande van twee kinderen. Hij vond het destijds geweldig dat hij met pensioen ging, zodat hij 24 uur per dag um, bij kon springen. Als ze zou leven en oud geworden zou zijn... dan had ik hem absoluut in huis genomen om voor hem te zorgen. Jammer genoeg heeft het niet zo mogen zijn. Had het zo graag willen doen. Ik mis hem iedere dag. Met vriendelijke groet, vaderwaard Tulp. Als je wilt reageren, kazeluna.ncv.nl. Dat is ons e-mailadres. Of bellen 0800 1121. you around when my words won't punt, my pennies won't pound, and oh, and my frisbee flies to the ground, but oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve if I'll leave the ball to you. the fingers you got Zangeres, zanger is, uh, songwriter Liza Hennigan was dat. What'll I do? Heet het liedje van haar album Passenger. Uh, Femke Pol uh, schreef een mailtje. Schreef, beste Frank, mijn oma is net vrijdag overleden na een jaar van ziekte. Gelukkig heeft ze tot de laatste weken thuis kunnen wonen tussen haar eigen spulletjes. Maar toen ze te ziek werd, is ze naar een hospice gegaan voor de laatste non-stop zorg. Hier heeft zich ontzettend gesteund gevoeld door alle vrijwilligers die haar verzorgden. Heel mooi. Ondertussen woont mijn opa in een verzorgingshuis vanwege dementie. Ook daar valt op met welke liefde sommige medewerkers en vrijwilligers voor hem zorgen. Ook bijvoorbeeld tijdens de begrafenis van mijn oma. Al met al merk ik dat sinds mijn opa en oma niet meer voor zichzelf kunnen zorgen... een goede begeleiding en verzorging in zo'n instelling heel veel betekent... als je al familie niet meer voldoende kan zorgen. Ontzettend belangrijk en dankbaar werk waarbij ik wil opmerken... dat deze mensen veel te veel werk met veel te weinig mensen moeten doen. Als u zelf wil reageren. Kan dat kazeloenen.ncv.nl of bel op 0800 1121. Mevrouw Van Baal, goedenacht. Ja, goedenacht. Hier ben ik. Wat wil u vertellen? Nou, ik ben dus uh, geen kind van een ouder... maar ik ben dus uh, ouders van kinderen die mij dus uh, verwaarlozen. En wij zijn dus aanstaande zondag uh, 60 jaar getrouwd. Uw man leeft ook nog? Ja, mijn man is dementerend. Die heb ik hier in huis. Uh, die gaat vijf dagen per week. Uh, dan een dagopvang. Hij staat dus op de wachtlijst voor opname. Mm -hmm. En dat weet ik niet natuurlijk. hoe lang dat nog duren kan. Maar... Het is heel triest. En uh, aanstaande zondag. 19 februari. zijn we dus 60 jaar getrouwd. En. Uh, nou. Mijn kinderen komen niet. En dat is zo intries voor mij. Ik, ik kan het gewoon niet verwoorden zo erg als ik dat vind, hè. Hoeveel kinderen heeft u? Nou, wij hebben zeven kinderen gehad en we hebben nog drie. Nog drie zoons. En die zijn is dus overleden. En waar zijn die vier en overleden? Twee grote jongens van 18 en 19, die zijn verongelukt... En twee uh, baby's, uh, die zijn doodgeboren. Eén was nog levend en die hebben ze gereanimeerd. En dat mocht allemaal niet meer baten. Goedemorgen. En, en die jongens die voor ongeluk zijn, zijn die tegelijkertijd verongelukt? Nee, na acht jaar weer een zoon. Eerst de, oude, de tweede zoon en na acht jaar was de jongste zoon voor ongeluk. En het was, een, was botte pech dat dat gebeurde? Nou, mijn... De eerste zoon die dus uh, door een vrachtwagen door het rode licht reed. is dus uh, in één keer dood. En, uh, hoe heet dat zo normaal? Een uh, nek. Uh, hoe heet dat normaal? Uh, nou, ik weet niet zo gauw. Uh, nek uh, kapot, hè? nek gebroken. Schedelbasis yeah. of zo. Ik weet het allemaal niet meer precies. Maar hij was op slag dood. En hij had net zijn uh, gymnasiumdiploma. Hij zou biologie gaan sturen, gaan uh, studeren. Ja. Yeah. En uh, acht jaar later weer een zoon met drie vrienden tegelijk, alle vier dood. En uh, die hadden dus in Schoonhoven, heeft hij een prachtig vak geleerd, hè? de Goudsmit uh, ja. school. En ik heb ook mooie herinneringen aan hem, hij heeft voor mij heel mooie sieraden gemaakt. Maar uh, hij is er niet meer. Het is heel triest, heel... ik ga ermee naar bed, ik ga ermee opstaan. Het is al heel lang geleden hè. Mijn eerste zoon die was in 1973 en de jongste zoon was in 1980. Maar je gaat ermee naar bed en je gaat ermee opstaan. Ja, ja. Het is nooit weg. Is er een relatie tussen die gebeurtenissen en, en het leed wat ermee samenhangt... en het feit dat uw drie kinderen die nog leven niet meer langskomen? Ja, eigenlijk kun je zeggen, wij zijn als gezin uit elkaar gegroeid en... Uh, ze hebben wel dingen waarvan ze zeggen... ja, en daarom komen we niet en, en dat wil ik niet en dat willen wij niet... en zo moet je doen en zus moet je doen. Maar ze kunnen denk ik niet uh, echt exact zeggen... wat er aan ons of aan mij mankeert, waarom ze niet willen komen. Ik noem het gewoon, wij zijn allemaal gewond door deze situatie. Yeah. En we kunnen elkaar niet bereiken en ze willen niet luisteren... en ze weten het allemaal beter en anders... En uh, het klopt allemaal. Hmm. Het is zo triest zo'n contact dat wij eigenlijk hebben met elkaar. Hè? Maar of het geen, contact met contact u is, contact is voor hen misschien een herinnering aan datgene waar ze niet meer over na willen denken. Dat vreselijke wat hen overkomen is, u allen overkomen is. Ja, precies. Hè? En, en ik weet niet hoe zij vinden hoe ik ermee omga. Ik heb in het begin natuurlijk heel heel erg... Gerouwd en ik was er eigenlijk niet voor hun. Ja. Ik, uh, ik was heel erg uh, ziek. En ik heb in de psychiatrie ook uh, opgenomen geweest. Maar ik, ik kon het niet opbrengen. Ik, ik, het, is, het is gegaan zoals het gegaan is. Als ik terugdenk, dan denk ik... Ja, ik had het zus of zo moeten doen. Maar je kunt iets niet terughalen. Het ja. is ja. gewoon... Uh, is allemaal gebeurd en ja. ik, ik zou het over willen doen en dan zou ik het anders willen doen. Maar dat weet ik niet of me dat zou lukken natuurlijk. Hoe oud ja. zijn nu uw uh, kinderen? Uh, onze oudste zoon is al 59 en die is al 16 jaar niet bij ons geweest. Die heb ik al 16 jaar niet gezien. Maar ook gewoon überhaupt niet meer gesproken, ook niet telefonisch, op een andere manier, schriftelijk? Niks. Hij, we zijn wel eens aan de deur geweest en doet hij de deur niet eens open. Laat maar... hij ons bij de deur staan. Maar is daar ruzie aan vooraf gegaan? Nee, hij is maar zo weggebleven. Hij had me beloofd om te bellen ooit, die 16 jaar terug, en dat deed hij niet. En uh, toen heb ik, ben ik erheen heen gegaan en toen was hij zo verbogen en zo verbouwde dat hij mij dus daar weg heeft laten halen door de politie. Dat was een hele vernedering voor mij. En uh, die politie zei, gaat u maar rustig naar huis, want uw zoon wil rust hebben. Ja. Nou, dat heb ik dus ook niet meer gedaan. Maar het was echt een hele vernedering natuurlijk. Hè? Als je kind je door de politie weer laat sturen. Maar was u overstuur? Heeft u daar een hoop standpijs aan maken voor die deur? Nee, juist niet. Ik had mijn schoondochter uh, gespaard door achterom te gaan. Want als ik de voordeur belde, dan zou ze wakker worden. Ik ging achterom en uh, dat heeft hij niet goed uh, ervaren en begrepen. Want hij was er echt van geschrokken, zei hij. Nou ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik ben niet naar binnen gegaan. Ik, ben, ik heb gewoon aan de deur geklopt. Aan het raam geklopt. Hmm. En toen heeft hij niks gezegd. Geen deur open gedaan. Maar gewoon de politie gebeld. En die heeft mij daar dan weggehaald. Tjoe, joe, joe. En ja. uh, de tweede zoon, nu inmiddels de tweede, was eigenlijk de derde. Maar die is naar Noorwegen uh, geëmigreerd. Die belt wel uh, geregeld een keer. En, uh, maar ja, allemaal zo oppervlakkig eigenlijk. En begrijpen met toch niet bepaalde dingen waar ik nu met mijn dementerende man meemaak, kan ik ook zomaar niet met hun bepraten, wat hier allemaal gebeurt natuurlijk. Ja, ja. Want mijn man doet soms hele vreemde, rare dingen en een beetje te intieme dingen, waar ik dan met hun niet wil bepraten. En... Nou, dan heb ik nog de jongste zoon, die is uh, was een tweeling, de meisje is doodgeboren en hij is dus nu uh, 53 nee, 52 wordt hij. Hè? en... Uh... Die is een vrouw, die is al maanden niet bij ons geweest. Ik begrijp niet wat er aan de hand is. Het is zo intriest hier, het is zo intriest. Ik heb zo'n verdriet eraan en ik kan het niet oplossen. Ze geven mij ook niet de kans om het op te lossen... Ja, nou, terug, terug. zo verschrikkelijk zo, ja. En ja. dan ben je 60 jaar getrouwd zondag. We hebben een brief vanmiddag van de koningin gekregen. Zo mooi, daar was ik zo blij mee. En, en, en uh, mensen die sturen al bloemen, vriendinnen zijn geweest met bloemen. En, en dan denk ik, ach, wat, wat, wat is dit allemaal? Mijn kinderen moeten komen, maar ze komen niet. Ja, nou... Ik zie ze niet zondag. sterkte. Sterkte zondag en uh, sterkte in, met het vervolgstraject. Misschien heeft uh, een van uw kinderen geluisterd. En uh, wie weet nou, zorgt, dat niet, dat, wie weet, zorgt het voor een slaap. omslag. Laten we het erg hopen in ieder geval. Ik, uh, ik, veel meer kan ik er toch niet aan doen op dit moment. Is, dat is toch zo'n verhaal. Dat je zo moet leven. Hè? Sterkte. Het eh, is toch vreugd. En dank voor het bellen mevrouw Van Baal. Dank u wel. Ja, dank u wel voor het luisteren. Hè? Ja, dag. Daag. Ik lees een mailtje voor van Beb Unk. Eh, schrijft, dag Frank. In mijn familie is het een traditie om voor de ouders te zorgen. Mijn grootvader is 30 jaar verzorgd door zijn dochter. Ik heb mijn vader 20 jaar verzorgd. En nu woon ik in een kangoeroewoning naast mijn dochter. Aan, het haan, aan haar huis vast is een huisje voor mij gebouwd. We hebben ieder onze eigen ingang. hebben goede afspraken gemaakt om ten privacy. Het werkt prima. Ik ben 72 jaar en ik hoop hier nog lang, lang te kunnen blijven wonen. Ook enkele andere nichten en neven zorgen voor een vader of moeder. Ik heb uh, Marleen aan de telefoon. Marleen, Ja. Hallo. <laughs> uh, ik had een moeder die was hard voor zichzelf en heel zacht voor anderen. <coughs> Sorry, krook. Uh, mijn, mijn vader heeft ze verpleegd uh, met longkanker tot zijn laatste snik. Ze was ontzettend trots, want ze had nooit een rood plekje op zijn lichaam. Ja. Want ze we andere verhalen gehoord. Uh, toen mijn vader was overleden, is ze daarna gesolliciteerd... ...werkte ze in een... Uh, uh, ...autotoestand als receptioniste. Maar ik werkte zelf in de verpleging. Ik zei, uh, gok, uh, hè? heb je zin? Ja. Nou, als vrijwilligster. Toen hoorde ik dat ze de pols had gebroken. Want ze was naast de bed gaan zitten. Maar ze dacht, ach, het is avond, ik ga morgen wel hoor. En uh, toen vroeg ik, uh, nou ik, ik kon wel stofzuigen. Nee hoor, je hebt druk genoeg en ik heb nog één hand over... Zeg hoe maak je dan de enveloppen open? Oh, met mijn tanden. En, <laughs> Nog een keer de pols gebroken. Nee hoor, ja. Nou, een keer een naald in de voet was afgebroken, lopend naar het ziekenhuis zij. Nou, dat heb ik wel, voordat ik naar mijn werk ging, uh, haar voet verzorgd. En uh, tot de 85ste is ze bij me in de verpleging als vrijwilligster blijven werken. Ja. En uh, Toen kon het echt niet meer. En op de 88e kreeg ze allemaal hart herseninfarcten, dat moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar uh, ze moest verplaatst worden, want ze zetten de hele zaal op stelten. Want ze zei, ach, dat onze rotvrouwenziekenhuis ziekenhuis en dat soort dingen. Maar ja, goed, dat is die hersentoestand. Ja. <laughs> uh, maar uh, eigenlijk, ook toen ik ziek was, het was bijna een feest, want er lag weer iets lekkers naast, of een boek of wat dan ook. En uh, gewoon altijd ja, empathie voor anderen. Ja. Voor zichzelf. Nou ja, ik doe het zelf wel. Maar waar, je begon met te zeggen dat ze hard voor zichzelf was. Waar ja. bestond dat uit? Wat zeg je? Waar bestond dat uit, het hard zijn voor zichzelf? Uh, nou, uh, ik los het zelf wel op. En ik ken het wel, want ik heb het zelf ook. <laughs> Niet dat ik ziek ben of zo, maar nee, liever zelf eerst proberen. Tot het echt niet meer kan, misschien, en dan wel. Maar uh, nee, nee, wel anderen helpen. Maar zichzelf achter, los ik zelf wel op. Met mijn ene hand die ik nog over heb. En uh, <laughs> nee, ja, en ze dus was ook oorlijk. Een beetje uh, Mary Dresselhuis-type was het. Die, zo. Uh, <laughs> so, ze moest er ook om lachen eigenlijk. Ja. Ja. Ze flirt ook met de broeders en zo. En, uh, nee. nee, heerlijk mens. <laughs> nou, fantastisch. Dank voor het bellen. Dank voor dit verhaal. Ja, fijn programma weer hoor. En dank je wel. Ik in ieder geval niet mevrouw hè Bam. Ja, zeker. Eh, boe, boe, boe. Ja. Dag, dag, dag. Dag, dank voor het bellen. Dank je wel. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Daarop kan je bellen met uh, verhalen over uh, hoe je omgaat met je ouders... of hoe jouw ouders omgingen met jou. 0800-1121. But i had to realize when it started with the fact that she could fly and drive I yes tried to save her life And I had to realize when I ain't between her eyes that she could fly and drive. I just tried to save her life and I sing. Tried to save her life, and I had to realize when I shut my baby two eyes that she could fly and drive. Yes, try to save her life, and I sing she's. All verfrissend, Anders kan je dit niet noemen wat mij betreft. Tunes, Nederlands bandje. Uh, Train of Life heet het liedje. Van het de debuutalbum van deze Nederlandse folk -rock groep, afkomstig. Nila, heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Hi, goedenacht. Je mag het zeggen, Nila. Ja, ik heb ook geen moeder natuurlijk. Ja, je zei een, ik heb uh, wel, wel een moeder. moeder. Ik, ik hoor het zo slecht. Dat is lastig, daar kunnen we wat proberen aan te doen. Je zei, ik heb wel een moeder, zei je. Ja, okay. ja. een leuke moeder. Ja, en waar is jouw moeder? Een leuke buitenlandse moeder. Mijn moeder is nu in Bosnië. Ze is uh, gisteravond naar Bosnië vertrokken. Mm -hmm. Heel veel snel? Uh, mijn moeder is uh, 74 en... Die is dan twintig jaar geleden wegens de oorlog naar Bosnië en naar Nederland gekomen. Ik ben één kind. Uh, met haar uh, man, dus mijn stiefvader. Mm Hij -hmm. is dan zes jaar geleden overleden. Uh, toen ging mijn dochter bij haar wonen. En uh, twee jaar geleden is mijn dochter gaan studeren. Dus ze is dan weg. En van die tijd gaat dat niet zo goed met mama. Um, ja, dat is wel een beetje tristig, maar ze was voortdurend in haar leven aan verliezen. Dus daar was ze net eventjes gewend aan Nederland. En dan ging haar man dood en dan was weer uh, kleindochter waar dat hele licht aangericht was. En dan ging de dochter, kleindochter ook weg. Mm -hmm. Maar ze uh, had dan ook uh, nog uh, hersenbloeding gekregen. Ja. Yeah. En daardoor is, uh, sie had ze gelukkig niet veel uh, lichamelijke uh, Problemen gehabt, ...behalve dat alles iets langzamer is en een beetje pijn in de linkerarm en zo, ongevoelig. Uh, maar dat is toch wel mentaal iets veranderd. Ze is uh, voor een hele uh, blije vrouw toch iets meer uh, ja, in verdriet gegaan en een beetje uh, ja, zinloos. Hoe zegt man dat? M moederloos? Moedeloos? Moedeloos, ja. Moedeloos en lusteloos geworden. Mm -hmm. En uh, dat vind ik zelf eigenlijk heel moeilijk. Dat was een vrouw met heel veel humor. Soms komt ze kom in dat oude en dan is het hartstikke leuk met haar te zijn. Maar uh, nu geboren ook dingen dat, uh, dat echt voor mij vraagt om haar niet alleen maar als moeder te zien. Maar ook als iemand die gewoon aandoening had, die gewoon veranderde door die ziekte. Ja, ja door die hersenverlooring. Dat is heel moeilijk. Even, even iets terug in jouw verhaal. Je zei, um, toen, haar, toen jouw stiefvader overleed, toen is jouw dochter bij haar gaan wonen. Ja. Uh, waarom is dat gebeurd? Want jouw dochter is toen weggegaan van jou. Uh, nee, dat was grappig. Op het moment dat, dat, dat mijn stiefvader overleefde, was ik niet in de land, was ik met vakantie. En mijn dochter uh, met mijn goede vriendin, Nederlandse vriendin... die hebben de moeder uh, uh, ontvangen en hebben voor alles gezorgd. Maar ik, als hij mijn stiefvader was, kon ik niet zomaar terugkomen. Okay. Dat was niet de directe familie. En hoe lang heeft jouw dochter bij jouw moeder gewoond? Um, bijna vijf jaar. Maar dat vond mijn dochter zelf ook goed. En ze uh, was dan ergens door de omstandigheden... De eerste twee weken was ik met mijn moeder en dan wilde mijn dochter zelf ook niet weg. Ze vond dat triest voor oma dat ze alleen is en oma wilde absoluut niet van haar eigen huis weg. Ja. Dus we hebben geprobeerd dat ze bij mij komt wonen, maar uh, ze wil toch graag blijven in dat huis waar ze met ja. haar uh, geliefde was en zo. Moeder is veranderd, zeg je. Uh, door de hersenbloeding is ze veranderd. Um, ja, nu ze is... was altijd een beetje excentriek, maar dat is nu iets uh, sterker geworden. Oké, okay. ze is nu, nu naar Bosnië. Is ze daar, daar uh, naar terug om daar te gaan wonen? Nee, nee, nee. Mijn moeder is. Uh, um, ze, had, um, ze kan half jaar in Bosnië zijn, dus ze is om en om de tijd in Nederland, tijd in Bosnië. En uh, dat vind ik persoonlijk niet zo verantwoordelijk voor haar gezondheid, maar ze is niet uh, Mijn moeder luistert op niemand. ze is ontzettend uh, eigenwijze en koppige vrouw. Ja. Dat is ook nog sterker geworden. Bijvoorbeeld nu is dat zo omweren uh, aan Balkan. En dat is zoveel snel. En mensen hebben geen water. En uh, dus is mij gelukt twee weken haar uh, van af te houden, maar gisteravond dat lukte niet meer. Ze moesten onbediend naartoe. Ja. Gewoon met nu is door dat hersenbloeding is Nederlands praten ook uh, moeilijker geworden als voor. Dat was al het probleem. Okay. Dus ze kan een beetje basis Nederlands praten, maar in echte gesprek kan ze niet echt ingaan. En daardoor blijft ze toch een beetje eenzaam en uh, ja, begrensd in in omgang met Nederlands. Want hè? wat nu nog overblijft is, is is het servo kroatisch en dat is dan echt basis. Wat doe je, hoe gaat dat en dit en dat. En als mensen dan normaal praten, is dat voor haar al nu te snel geworden na de hersenbloeding. Dus alles is veel langzamer voor haar. Dus ze gaat eigenlijk naar Bosnië om gewoon om eigen taal te praten en dat vond ze dan gezellig. En als ze hier in haar huis is, dan komt niemand. Ja, en wat, wat gaat ze dan doen daar in Bosnië? Heeft ze daar nog familie, uh, mensen waar ze terecht kan, omstanders? Ja, ze had uh, niet veel familie, maar in, in Bosnië, iedereen praat met iedereen. Als ze dan naar buiten gaat, mensen praten tegen jou aan, ze begrijpt de taal, ze kan grapjes maken. Ja. Maar ja, dat zelf veel snel. en dus ze belt mij net om te zeggen dat iemand ingebroken in haar schoor is en had alle goud en kolen gestolen. Gestolen, maar mensen hebben geen, uh, geen hout om zich warm te houden. Ja. Dus dachten ja, die vrouw zit in Holland, dat is lekker warm. Dus we breken in en nemen alles van haar. Maar dus ze heeft nog wel een huisje. Je zegt een school, maar ze heeft een daar, neem ik aan. Ja, ze had zo'n klein townhuisje. Zo, okay. zo gezegd. Townhuisje waar ze dan uh, om en om soms daar en soms bij familie verblijft. Niet echt een huis. Wanneer komt ze weer terug? Uh, ze komt terug, uh, weet maar nooit, met mijn moeder. Maar dat is uh, uh, wel zo als in Nederland is dat ze uh, bang is te slapen alleen. Okay. Dus ik ben eigenlijk, uh, iedere avond slaap ik bij haar. Ja. En dan ga ik morgen half vroeg naar eigen huis. En overdag doen we altijd wel iets samen. Maar het is niet genoeg voor haar. En soms is voor mij te veel okay. om gewoon andere dingen te doen. Dank voor het bellen. En ik hoop dat ze weer, uh, weer heel huis uh, terugkomt. Dank je wel. We gaan uh, tot slot van deze uitzending even muziek draaien. Alanis uh, Morissette, Let's Do It, heet het liedje. But that's why birds do it, bees do it, even educated fleets do it, let's do it, let's fall in love, in Spain.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 Cape Cod clowns can't their Wish do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, to it. Though it shocks the mind, no. Why ask if shad do it? Way to bring me shad roll. Shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of balls do it. Let's do it. Let's fall in love. The dragonfly. Ja, we zijn het einde gekomen van deze uitzending van Kaas Mijn laatste woorden zijn zometeen kunt u luisteren op Radio 1 naar Nachtzuster met Asset de Jong. Prettige nachttocht. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.